Er was dus een stad, niet eens zo ver hier vandaan Yo, met huizen, hoge flats, metro en een vierwegsbaan Welvaard door reedicatie, dus met vier naar school We worden gevormd en genormd naar een voorbeeld of idool Drie jongens die daar woonden waren vriend vanaf de zandbak. Dan lopen deze cyclus op de sloffen met gemak Na acht jaar de wegen, want er moest worden beslist En Karel was beslist degene die het meeste wist Anton had de handjes, hij kreeg alles voor elkaar En Sander zat er tussen en hij nam het rustig waar Karel ging van letterkunde, vond zichzelf filosoof Anton op de academie waar die vet snoof Sander probeerde het een en het ander en vond ergens een draai Want het was te moeilijk en anders werd het wel te saai In het weekend na een lange week ontmoetten zij elkaar In een hip hop hashbar en bespraken alles daar Karel hem zien. en hij vond zichzelf te wijs Anton een toe grefschede en hij schetste blackbox reis. Sander vond het prachtig en begon met alle twee De jongens die dit zagen stonden op en zeiden Hey, een goed idee Zo kan ik ook verder uit gaan blinken Dus Karel aan het bommen terwijl Anton schrijmpjes klinken De competitie steeg van het grote hoogtepunt Dat Karel Anton dingen wens hem nooit had gegund Maar wat kon het Anton schelen? Een dis van zo'n tooi de vriendschap werd verbroken en dat was toch niet zo mooi. Hoi. Maar dan was er nog Sander die over beide zweeg. Maar Blijden bleef lullen en de skills ze doorkreeg. kreeg. Nu stond hij twee tweede plaats en eenmaal derde plaats. Hij was geen bedreiging voor die jongens, maar helaas. Want wat was de conclusie van deze ruim vertelling? De onderlinge concurrentie werd een heuse kwelling. De kosten van educatie en vriendschapsrelatie. Kwam de irritatie en verkeerde concentratie. Nu zijn ze vrienden, weer naast elkaar in de goot. Kijk eens tegen Sander op, mensen wensen hem dood. Door elkaars gedis vonden ze opleiding overbodig. En door hun domheid heeft zonder er geen nodig. Hij doet opdrachten voor de geld en rijmt over de wedsten biedt. En geeft de jongens een gulden telkens als je ze ziet. Snap je het moraal in de tweede laag? Of ben je nog te traag? Als ik vertaal, kan ik zakken als ik slaag.